zijn we weer. Moet je hands up in de lucht. We gaan weer knallen met z'n allen. Maar ik denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Hennie huisboy! Hier stond je dan vanavond. Ja, zeker weten. Het was wel spannend. Oeh. Maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. We laten ons niet kennen, nee. We gaan gewoon maar door. Bobby, niet tegen zijn verlies, kan, Die is maar zielig, oh. It's time to move your body. We gaan nu van boven naar beneden. Are you ready? We gaan springen, mensen aan. Van ons op de kom af en dan zingen we weer van beslagen